Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse moordverdachte Mark-Anthony G. is opgepakt in Suriname... meldt het Surinaamse Star Nieuws. Volgens de nieuwssite maakt hij deel uit van de bende van de voortvluchtige Ridou Antaghi. G van 25 wordt in Nederland in verband gebracht met een liquidatie. Op 2 mei zou hij in Amsterdam-Zuidoost iemand hebben doodgeschoten... en daarna naar Suriname zijn gevlucht. G. werd aangehouden bij een beroving in Paramaribo... waarbij hij zou zijn geschoten. Volgens Star News is hij inmiddels uitgezet naar Nederland. Cambodja heeft het huisarrest opgeheven van oppositieleider Kem Soka. Hij zat twee jaar vast op verdenking van landverraad. Soka werd in 2017 gearresteerd. Hij zou met de Verenigde Staten een samenzwering hebben opgezet... om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Hun Sen is al sinds 1985 aan de macht. Het huisarrest is opgeheven omdat Soka heeft meegewerkt met de autoriteiten, zegt de regering. Gisteren keerde een andere rivaal van de Cambodjaanse premier terug in de regio. Sam Rainsy zat in ballingschap in Frankrijk, maar zit nu in Maleisië. Hij mag Cambodja weer in, maar tegen hem lopen nog aanklachten. In Spanje zijn vandaag weer verkiezingen voor de vierde keer in vier jaar. Na de vorige verkiezingen eind april lukte het de sociaaldemocraat Sanchez niet een regering te vormen. Volgens peilingen wordt Sanchez partij weer de grootste. Omdat er nu alweer verkiezingen zijn verwachten Spaanse peilers geen hoge opkomst. De klokkenluider die de aanleiding was voor de afzettingsprocedure tegen president Trump... hoeft niet te getuigen bij de openbare verhoren die deze week beginnen. De getuigenis is overbodig en onnodig, zegt democraat Adam Schiff... die de procedure tegen Trump leidt. De Republikeinen vinden het oneerlijk als de klokkenluider niet wordt gehoord... maar Schiff zegt dat hij beter bewijsmateriaal heeft.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 luisteraars van ZFM Jazz, Walking on the Wild Side. <coughs> Lou Reed, wat gaan we vandaag doen? We gaan uh, een trip maken door de pophistorie aan de hand van jazz covers of jazzy covers van popsongs. Uh, mijn naam is uh, Edward en vandaag word ik bijgestaan door mijn makker uh, Bert. Goedemorgen Bert, hoe is Goeie, die? Heb je zin ja. erin? Ik heb er echt zin in. Oké. Okay. Ja. Um, ja, volgens mij, uit de betrouwbare bron, Bert, uh, heb ik vernomen dat jij 55 plus bent. En volgens uh, wetenschappers in Zandvoort zijn die het meest ontvankelijk voor het jazz-virus. Geldt dat voor jou ook? Ja, het blijkt, hè, dat ik zit hier. Dus uh, uh, ja, van oorsprong kom ik uh, uit een andere richting, een beetje uit de popmuziek. Uh, maar ik heb inderdaad de uh, laatste tijd een uh, groter interesse voor jazz. Uh, ik luister al, al, altijd al wel naar jazz voor maar een beetje pop James, Patty Keith Jarrett. Uh, nou je hoort uh, uh, Nederlands, Brut, New Cool Collective. En uh, ja, ik dat ben ik, uh, ik ben maar in uh, aan het verdiepen. Oké. Okay. De popmuziek heb je ook altijd in de gaten gehouden, denk ik. Ja. Ik ga nu naar een nummertje, meer voor, uh, niet voor 55 plus, voor 35 uh, plus. En de artiest die kondigt zichzelf uh, aan eigenlijk. Hey, this is Robert Glasper. Now we're going to play Team Spirit by Nirvana mm -hmm. right here on one mic, one take. Clasper met Feels Like Teen Spirit van Nirvana natuurlijk. Nogmaals uh, welkom bij ZFM Jazz. Uh, we begonnen het, uh, het programma met Peter Brentler de bassist. Met zijn cover van uh, de klassieker van uh, Lou Reed, uh, Walk on the Wild Side. Uh, van een album, uh, Transformer van Lou Reed, geproduceerd door David Bowie, by the way. Uh, Nirvana, ben je daar een fan van uh, Bert? Of is dat niet iets... Uh... Nee, daar ben ik echt wel een fan van. Ja. Ja, maar ik vind dit echt een hele mooie uitvoering van Robert Glasper Op nextbob.com staan overigens nog meer uitvoeringen van dit nummer. Dus ja. voor de geïnteresseerden, die kunnen daar eens gaan kijken. Er staan ook andere covers trouwens. Maar ja, het is echt leuk om te zien. En weet je nog wie de, de vriendin was van, van, van Kurt Cobain? Ja, dat weet je, je ook meer? wel. Ook, ja. Courtney, Courtney Love, Love was het, het ook? Ja, Love. En waar, waar hield... Uh, waar hield uh, Kurt Cobain naast muziek. En Courtney Love, waar hij nog meer van? <laughs> Wat denk je? Oh, een beetje coke. Ja, een beetje, coke. beetje drugs. Ja, ja, ja. Want dat brengt ons direct bij het volgende nummer. Namelijk Love is the Drug. Van Brian Ferry. Een cover van zijn eigen nummer. is de Drug, uh, een soundtrack uh, nummer van de film uh, The Great Gatsby uit 2012 of 2013 geloof ik uh, Brian Ferry, de pop crooner geweldige muzikant die hier dus een eigen uh, nummer in een uh, jazz uh, jasjes steekt uh, wat, wat heb jij met dit nummer Bert? Ja, dit, dit, de stijl waarin hij dit doet... Dit, dat doet me denken aan uh, vroeger, nostalgie. En mijn vader speelde dit soort uh, jazz altijd thuis. en uh, Dus dat brengt me een beetje terug naar vroeger. En uh, ja, ik vind het een prachtige uitvoering. Ook dat hij dat zelf kan, hè. De, ja. uh, totaal anders. En uh, ja, een mooie baslijn ook. En ik heb begrepen van Rodgers uh, in een interview... wat ik van hem gelezen heb... dat die, uh, dit voor hem de inspiratie was... Uh, om uh, dat vaker te gebruiken uh, in nou, nummers ja. als Cheek. En, uh, ja. Nou ja, we kennen allemaal wat hij gedaan heeft. vroeger. Absoluut. Dan gaan we door naar een andere pop -icoon. Die zal vaker aan bod komen vandaag. Want het is een van mijn favoriete popartiesten ever. Uh, David Bowie. Die uh, in de jaren 80 uh, ook een nummer opnam met uh, Pat Metheny. Uh, ook uh, gebruikt in een film, The Falcon en the Snowman, geloof ik. Een ja, spionagefilm. Goed, ja. Ja, ja, met Champagne, trouwens. Sean Penn, ja, ik, ja, ja, met Champagne. Over Russische spionage, als ik me niet vergis. Dus zeer actueel. En, maar hier wordt het gezongen door Camila Meza En ook speelt ze gitaar. Dus ze neemt de rol van zowel Pat Metheny als David Bowie op zich. En ze heeft een geweldige uitvoering gemaakt van This Is Not America. No is eerlijk gezegd, Bert. Ik weet het ook niet. Ik, ik, zei, ik ben opgegroeid met Pat TV, maar. Oké, okay, houden we door Pat Metinie. Uh, David Bowie, een pop Een experimentele popartiest. En dat is ook de volgende, volgende man. Uh, Tom York. Uh, ik denk dat jij daar ook wel fan van bent, met uh, Bert. Tom ja, York en Radiohead. And, and, and Radiohead. Radiohead, ja. ja. Deze, dit nummer dit wat jij gaat draaien van Christian Scott komt trouwens van zijn eerste solo-album. Uh, maar die gelaagdheid uh, past natuurlijk in, in, in zijn nummers. Uh, is echt uh, ook geschikt voor jazzmuzikanten. Uh, en die kunnen daar echt wat in vinden. Dus ja. Uh, ja, mooi. Nou, dit wordt gespeeld door Christian Scott. En die stond toevallig afgelopen vrijdag nog in het Bimhuis. Helaas kon ik daar zelf niet bij zijn. Maar ik denk dat het een uh, feest is geworden. Eens van, een van de meest avontuurlijke uh, jazztrompetisten van dit moment. Dus het is wel gepast dat hij uh, Tom York covert met het nummer The Eraser. God, met Tom Yorks, die uh, Razor. Hij stond dus afgelopen vrijdag die Christian Scott in uh, Wimhuis. En dat brengt me bij de agenda van de Krocht vanmiddag. Het trio uh, van Rob van Kreeveld. Uh, samen met uh, Rob van Kreefveld, zelf natuurlijk op piano. Met uh, Edwin Corzilius op bas. En Frits Landersberg op drums om half drie. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Wees erbij. Vanmiddag de Krocht, Zandvoort, ZFM, Jazz. Daar luister je naar. We zijn bezig met een trip door de pophistorie... aan de hand van jazzcovers van popnummers. En dat doe ik samen hier met mijn vriend Bert. En we komen van Tom York bij Talk Talk. Want ja, Radiohead, denk ik, toch ook wel beïnvloed door... die band uit de jaren tachtig. Talk Talk. En het volgende nummer heet uh, April 5th. En volgens mij wist jij daar nog uh, iets over te vertellen... Of? Over talk talk, laat ik het zo zeggen, uh, Ben. Ja, ja, we gaan nu straks luisteren naar de april 15 inderdaad, van uh, Mark Hollis uh, uit, uit 86. En uh, David Rose uh, speelt op het origineel, uh, de sax solo. Uh, maar we gaan straks een andere sax horen. En het doet me denken aan de jaren 80. In 86 uh, was Fritz Spitz, radioman van de eeuw. Die was. Uh, Ziek geloof ik, was niet aanwezig en toen uh, als grap heeft Tom Blomberg uh, 40 minuten lang in de avondspits uh, Living in another world in een loop gedraaid. Dus uh, dat, dat, dat doet me dit aan denken. Ja, dat zullen we, zullen we vandaag niet doen met dit nummer, maar het is wel een mooi nummer. April 5th uh, door Matthias Voogd, een Duitse pianist, eigenlijk meer een house producer, maar ook in zijn vrije tijd een pianist. En die heeft een mooie cover van dat nummer gemaakt. En dat gaan we nu draaien, April 5, Talk Talk. U luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Ik zit hier, Edward, met Bert. Bert is eigenlijk in hoge mate verantwoordelijk... voor dat ik hier als uh, presentator zit... Uh, regelmatig bij ZFM Jazz. Uh, hij heeft me min of meer geïntroduceerd bij, bij ZFM. Um, brengt mij op een ander, heel ander uh, vraagje. Uh, wanneer kwam jij voor het eerst in de aanraking met The Police? Ja... Dat kan wel eens 77 geweest zijn. Want ik ben bij de concert geweest in... Ik geloof dat... Ja, dat was de melkweg in Amsterdam. En toen was de police nog een punkband. Dat was, ik heb dat nog op een bandje bewaard, die opnames. Met een, met, met een cassetrecordertje opgenomen. Uh, dus ik, ik was er vroeg bij. Ja, ja. ja we zitten nu uh, met dit nummertje een beetje aan het einde van de police, geloof ik. Nee, dat ja, het eigenlijk... nee, nee het is nog Wacht, niet het nee, Oké. Okay. Nou, nou Voor mij nummer... begon het toen al een beetje bergafwaarts te gaan met de police, maar... Uh, het nummer is uh, wel een bekende, bekende hit. Every Breath You Take. Uh, geschreven denk ik inderdaad door... Uh, Sting. Ja, uh, onze scheiding uh, toen. Ja, okay. uh, ja, daar uh, gaat het ook over. Ja, het gaat eigenlijk over stalking volgens mij. Ja, mensen vinden het een romantisch nummer. Maar het gaat inderdaad over stalking. Ja. Ja, ja, door zijn vrouw. Zijn eerste vrouw. Maar ja. goed, uh, daar zullen we het verder niet over hebben. Daar is hij wel bovenop gekomen. Ook financieel is het allemaal uh, heel keurig opgelost. Every Breath You Take door... Uh, Flavio Boltro, de top uh, gitarist, ik zeg, top trompetist uit Italië. En Alex Ligerwood, de zanger, die uh, trouwens ooit bij Santana zong in de jaren 70, maar eind jaren 70, 80. Uh, een schot, maar een hele goede zanger. Luister maar eens. Every breath you take,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 Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? Yeah, and I'm. A Remove mm -hmm. Watchtower. Uh, een nummer, natuurlijk, bekend geworden door uh, uh, Jimi Hendrix. Geschreven natuurlijk door uh, Bob Dylan. En je hoort het hier in een uitvoering van de Franse meesterpianist Francis uh, Lockwood, die een tribute-CD uh, maakte voor uh, uh, Jimi Hendrix-songs. Uh, uh, Jimmy's Colors heet dat. En dat werd in de midden jaren 90, geloof ik, uh, uitgegeven. Ja, 98 is het. Oh, 98 uh, ja. zelfs. Maar komen we bij een andere band. Want ja, de tijd vliegt hier bij ZFM Jazz... als je zo'n goede muziek draait. Uh, uh, Led Zeppelin lijkt me wel uh, jouw bandje, uh, bed, Of was dat uh, niet zo verkeerde veronderstelling? Nee, even nee dat klopt wel. Maar uh, um, ja, lang geleden natuurlijk, hè? Ja. ja. ja. Nou, dan gaan we naar uh, snel door met uh, Black Dog... Interpretatie van Led Zeppelin's Black Dog. Uh, wat zei je Bert? Die kwam, dit nummer kwam van welk album ook weer? Van nummer 4. Led Zeppelin 4. dat beroemde album met uh, Stairways to Heaven. Ja, die wou ik maar niet draaien. Want nee. ja, die wordt uit den treuren natuurlijk gedraaid. Bij de top 2000 elk jaar. Dus wij hielden het even bij, uh, bij Black Dog. Um, komen we bij uh, een andere pop-icoon. Die had in de jaren 80 natuurlijk de King of Pop. Maar ook Prins. En uh, daar wou ik nu even wat van draaien. Van een welbekende zangeres. Van haar album Naked and True. Dat, uh, uh, ik zie haar liever niet naked denk ik. Maar uh, <laughs> dat is een ander verhaal. Maar een geweldige zangeres. Hier komt ze. Never meant to cause you any sorrow I never meant to cause you any pain I only wanna one time see you laughing and I only wanna hear you laughing in the purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain I only wanna see you laughing in the purple rain I never wanted to be your weekend lover Want to be some kind of friend mm. And baby, I could never steal you from another No, no, it's such a shame Our friendship had to end Purple rain, purple rain are changing. It's time we all reach out for something new, and that means you too. You say you want to be a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it, and let me guide you too, to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain. Van Randy Crawford natuurlijk, die het zong uh, uit een uh, 1995, meen ik uh, dat ze toen al uh, dit nummer van Prince heeft uh, opgenomen: Purple Rain. We zitten alweer bijna tegen het einde van het programma. Vraag je opnieuw: uh, Bert. Uh, heb je wel eens gedanst op Joy Division? Ja, ja, jaren. Uh... Eind jaren zeventig. Dat was nou niet dat... echt muziek waar je goed op kon dansen. Ja, wel nee. New Order, maar Joy Division. Nee, dat was heel, dat, daar werd ook heel apart op gedanst. Een beetje kromme rug en dan een schopje naar voren gegeven. <laughs> ja. nou, we gaan nu naar een versie, daar kun je tenminste echt op dansen: de Hot Eight Brass Band met Love Will Tear Us Apart. Met love will tear us apart. Ja, we zitten alweer aan het einde van het eerste uur met pop. Uh, jazzcovers van popnummers. De tweede uur gaan we gewoon daarmee verder. Uh, Bert, uh, volgens mij was jij ook uh, DJ in Groningen in het beruchte of beroemde Troubadour. Ja, dat en klopt, kwamen uh, wel eens mensen bij jou om Donna Summer aan te vragen. Ja, ja dat klopt. En uh, ik draaide het vaker. Op het eind moest je de tent leeg hebben, dus als laatste nummer dan eindigde ik vaak met Last Dance van okay. uh, Donna Summer. Maar ik heb hier... een ander. Een andere die het goed doet bij mijn kids. Denise King met Bad Girls. Two, two. Oh, baby. Two, two. Oh. on all kinds of strangers if the price is right you can't score if your pocket's tight do you want a good time you know you ask yourself who they are like everybody is, stress. sun goes down, you're about to drive. I'm driving my spirits high and excellent, hey do you wanna get down, now don't you ask yourself, who they are, like everybody else,